Ik met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt waarschijnlijk snel met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Dat land lanceerde afgelopen nacht tegen alle afspraken in een lange afstandsraket. Volgens Noord-Korea hebben ze daarmee een satelliet de ruimte ingeschoten... maar andere landen denken dat het land het afvuren van nucleaire wapens wil testen. De VN heeft dat verboden en veroordeelde de lancering daarom scherp... na een spoedvergadering vandaag in New York. Het COC maakt zich zorgen over incidenten in AZC's... waar homo's, lesbiennes en transgenders mee te maken krijgen. Volgens de homo-belangenvereniging begon het met pesterijen. Maar nu de situatie langer duurt... is de organisatie bang dat er doden gaan vallen. Minister Bussemaker wil dat er op AZC's voorlichting wordt gegeven... over rechten voor homo's. Volgens het COC is dat niet genoeg. De organisatie wil dat er aparte opvang komt voor homoseksuelen. Het aantal meldingen over valse e-mails is de afgelopen maand weer flink gestegen, zegt de fraude Helpdesk. Over het jaar 2015 kwam er al een record aantal meldingen binnen over netmails van internetcriminelen. In januari is dat aantal opnieuw toegenomen. Oplichters gebruiken steeds vaker namen en logo's van bedrijven als de NS, Albert Heijn en Mediamarkt. Met de e-mails proberen ze geld af te troggelen bij mensen. Henk Kamp stapt na de verkiezingen van 2017 uit de politiek. De politicus van 63 heeft gezegd dat hij het de laatste jaren voor zijn pensioen iets rustiger aan wil doen. Kamp is nu minister van Economische Zaken. Hij begon in 1994 als Kamerlid voor de VVD en is daarna op verschillende departementen minister geweest. Het dodental van de aardbeving in Taiwan is opgelopen tot 32. De meeste slachtoffers vielen in een ingestort flatgebouw in de stad Tainan. Waarschijnlijk liggen er nog zeker 100 mensen onder het puin van het gebouw. Van 29 mensen is een teken van leven ontvangen. Reddingswerkers proberen hen onder het puin vandaan te halen. Het weer komende nachten en morgenochtend waait het aan zee stormachtig. En in het hele land is kans op zware windstoten. Morgenochtend schijnt de zon nog af en toe, maar daarna kan het wat gaan regenen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOM. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu het laatste uur.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 Israël, een ijveraar, een voor ja. de heer. En zij wilden dus ook die ijver, die godsdienst ijver, graag stimuleren met een eigen gebouw. En, en in 1920 uh, nou, leek het er al, al bijna uh, rond te zijn. Hadden ze hadden dus bedacht, we gaan niet een bouwen, maar een villa, Dan zetten we beneden op de grond een beheerder. Die woont daar ook vast en dan kan hij ook in de winter de verhuur doen en zo. En dan boven, een bovenzaal de synagogezaal ja. met een vrouwenafdeling en daarboven nog wat uh, opslagruimte um, alleen uh, het was super duur want het was eerste wereldoorlog geweest de internationale handel had lange tijd stilgestaan en de bouwmaterialen waren dus ook heel erg duur en nou bouwen ja. in 1920 was uh, geen sinecure en hadden ze wel het voordeel dat ze geen rabbinale wetten hadden als ze synagoge villa maakten dus ze waren niet onderworpen aan de codex uh, van de joodse uh, bouwvoorschriften ja. uh, alleen toen is dus de, de, de voorzitter, de, de, de voortrekker die Jacques Versheim die overleed plotseling ja. en dat was een man van statuur die uh, zat ook in de Amsterdamse ja. synagoge in de grote synagoge was die 20 jaar of 30 jaar zelfs uh, had hij in, zeg maar in de kerkenraad gezeten en, nou, jammerlijk ge, uh, ge, uh, stierf hij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 en Toen konden ze voor minder dan de helft van het oorspronkelijke bouwplan op hetzelfde perceeltje in de Metsgestraat. Dus die synagoge bouwen en die bouw ging razendsnel. snel. Drie vier maanden stond ja, het gebouw. Ja. Nou toen had Zandvoort dus een eigen synagoge en dan kreeg je daarna dus ja toch ook wel een erg grappig getouwtrek dat die Sandvoortse uh, Joden worden steeds mondiger en steeds zelfbewuster en die zeggen ja die synagoge is van die watgas die hier een paar keer per jaar komen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 is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik aan hem neem. Ja, oké, okay. goed voorbeeld, volhouden. Uh. Ja, volhouden. ja, en um, ja, denk je ook dat, uh... Uh, één ding zeggen ja, ja, over die, ja, tuurlijk. Ik wil nog één ding zeggen over die, ja. uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger, veel mensen denken, voorgangers met een beetje luisbaan. wat moet je nou helemaal doen?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 de weilanden in om bij de boeren uh, melk uh, te verzegelen. Dat dat kosher en melk was. En zijn mooiste bijbaan was wel dat hij dus in, in zijn schuurtje op de kost verloren staat. Uh, daar maakte hij poppen. Dus als, hij was poppendokter. Dus als je ja, een, een poppen ja. had die uh, wat mankeerde, een oog of uh, dan ging hij dat uh, voor jou maken. Ja.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 Uh, hier in Zandvoort ook een, een positieve invloed had voor de Joodse gemeenschap in Zandvoort. Dat ze er meer over na gingen denken van hé, hey, ik ben Joods. Of dat ze meer betrokken raakten. Meer bewust werden van hun Joodse wortels misschien.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 Hotel aan, Dat was een zeer gerenommeerd streng kosher hotel. Dat was echt voor de orthodoxe uh, Zandvoortse bezoekers. Um, en die... Nou ja, ik heb uiteindelijk een lijst proberen te maken. En dan kom ik uit op ten minste. Dus uh, 100 uh, Joodse ondernemers. Uh, zeg maar 70 winkels. En ongeveer 20 pensions. En uh, zeg maar een 10 uh, hotels uiteindelijk. Uh, dan zal die synagoge, die constant synagoge, zal daar ongetwijfeld dus een... een uh,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 er is iets gebeurd en we analyseren organiseren wat er gebeurt. En zijn is een herrenvolk. Ze dus willen nog een beetje aan de voorkant uh, zorgen dat het er netjes uitziet. zeg maar. Ja. En de, de, de, de daders nog ter verantwoording roepen. als zouden het Duitsers zijn. En op een gegeven moment valt het allemaal weg. En denk ik, ja maar wat er achter zit. Dit is een beetje aan de oppervlakte zo. Maar wat er echt achter en onder zit. Dat is natuurlijk dat er een, een enorme operatie gaande is in heel Europa. Ja. Waarbij dus uh, ja, onvoorstelbare ideologie eigenlijk...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 Heb je een idee wat het gevolg daarvan was voor het Joodse geloofsleven in het dorp? Wat mij erg, uh, wat erg indruk op mij maakte tijdens het onderzoek, was dat ik dus, uh, uh, je, je leest dan in die oude Zandvoortse kranten van, er staat een, een staartje met uh, nou, een Nederlandse vormen, kerk, tien uur, dominee die en die, en dan ja, ja. Staan, toen dacht ik, ik ben heel benieuwd wat er nou staat, uh, het is, op maandag is het opgeblazen, wat nou de volgende zaterdag?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 Kunnen regelen. Dus na de oorlog zie je dat het Zandvoortse aantal natuurlijk veel te hoog is, hè, dus altijd te groot, maar relatief gezien kleiner is dan het gemiddelde van uh, omgekomen joden uh, in, in Nederland. Hmm. Ja, ja, dat las ik ook uh, uh, van, hè, dat, ja, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat in Zandvoort, en eigenlijk na Winterswijk, zeggen ze dan procentueel gezien, de meeste NSB'en stelden.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 Ja. Dat was dan in 1935, hè, toen het allemaal net uh, boven kwam. En mm. Dan zie je dat in Zandvoort zelf, dat is dat percentage zeg maar in 1940 uh, al gezakt is tot uh, geloof 17 ja. Nou, dan gaat het dus toch, want dus er is ook een hele groep die ook weer ingezien heeft. Ja, maar die NSB gaat ons uiteindelijk ook uh, het beloofde land niet uh, brengen. Mm. Dus dat is ook eigenlijk weer een, kostbaar, een ja. kostbare observatie... En ik weet ook het geval van één dokter dan, die, die NSB die dit na een jaar ook dacht van nee, maar dat, dat kan gewoon niet. En toen ook die maatregelen tegen de joden van kracht werden, zouden dat ook andere zeiden van maar ja. dat, dat kan niet. Dat, hè? Uh, de, dus, dat, de, dus daar zou je een stukje zegen, een stukje inkeer, dat ja. zie je eigenlijk in de getallen dan alleen maar, maar er zitten natuurlijk mensen achter. En die mensen die hebben gedacht, die hebben ons achter de oren gekrapt van.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 En dan kan je bijvoorbeeld niet zomaar al die Palestijnen in één hoek duwen en zeggen: zoek het verder maar uit. He, dus een, de de zegen is ook altijd weer een opdracht. Maar ik ga ook niet met het vingertje staan van. Uh, ik weet vanuit Nederland wel, uh, uit mijn blanke rastheologie, uh, wat ze daar allemaal verkeerd doen. Dat zou me natuurlijk helemaal niet passen. Ja. Dus uh, ik hoop dat ik een klein beetje duidelijk ja, dat ben. Ik... Dat ik uh, ja. je laat voelen van natuurlijk. Ja. Uh, en ik vond het leuk, ik kreeg voor jou die.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 ja allerlei Joods bezit uh, gewoon geconfiskeerd uh, werd, het zijn door de overheid, het zijn door particulieren. Mm. Ja, ja dat, dat is dan uh, ook uh, zoiets hè. Dus, uh, uh, ja, ja. Ik weet nog of dat de vorige burgemeester uh, van der Rijden, ja? Ja. die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog te binnen, dat ja. hij dus in een, een, een Libor-commissie uh, gezeten heeft en dat was in Den Haag. En uh, daar, daar konden dus Joodse families, dus, uh, nabestaanden konden daar een, een claim. Uh, in dat loopt nog steeds. Je ziet ook okay, op de uh, ja. website van Joods Monument, dat op sommige adressen, daar kan je niet in, want er staat er onder uh, is onder Libor constructie of zoiets daar ja, een ja. dus, dat, dus dat is best normaal gaande. Het is ja. eigenlijk heel laat in de tijd, maar. Ja.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 Nee, geloof ik geloof ietsje later. Uh, ja. nou, in ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de Zinigoge. Waren daar bloemen gelegd? Enzovoort. 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook ja. in het boek. Um, dus klopt het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 Ja. Vanaf nummer vier. Er waren ook zes Joodse panden op een rijtje. Dus als je het inkleurt, wordt het daar het, ja. meest, uh, het meest. wat het voor kleur heeft, is er al blauw. Hè? Ja, ja. Uh, uh, maar of daar ook allemaal een Stolperstein dan zou komen. als je die actie uh, zou voeren. En wat, wat ja. vind je nou? is dat hè? Wat is nou indrukwekkender? Een, een monument met keurig alle namen erop. Hè? Nou ja, Alle Haaren, waar net het ook allemaal nieuws neergezet. Er is ruimte zat op dat plekje daar, dat de staat. Maar. Ik verwacht dat er ook wel enige buurtreactie uh, uh, los zal komen... die niet willen dat dat een soort... Uh, ja, wat willen ze eigenlijk niet? Misschien willen ze het wel. Je, je, weet het niet. Ja. je weet het niet. Die stoppenstenen zijn natuurlijk, als je er goed naar kijkt... ook heel confronterend. Dat, dat je op bepaalde plekken in stand voortloopt Het was door de je ben je boodschappers aan het doen. En dan stap je naar binnen... Uh,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 Maar het is mooi om ze ja, toch uh, te blijven gedenken. Hè? Nou, nog één ding, uh, laatste ding uh, opmerken. Dat gaat me ook een beetje aan het hart. Dat ik dus ook merk van... Kijk, soms dan wordt dat boek en zo... dan wordt een beetje gezegd van... het is de hobby van Dominic. En uh, dan denk ik altijd... Ho even jongens, het is het verhaal van Zandvoort. Hè? En het is ook het verhaal voor Zandvoort. Ja. En ik wil ook uh, graag nog even van de gelegenheid gebruik maken... Om iedereen te bedanken die mij geholpen heeft...